Van de AWB. In de randstad staat er file op de A1 Amsterdam personenauto's. Er zijn drie rijstroken dicht. Langer is de file richting Amsterdam tussen meer en.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. Zon. Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zondag in Kennemerland.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 down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 Vandaag wolkenvelden en wat zon. Matige zuidwest tot westenwind. Maxima temperatuur in Zandvoort, circa 20 graden. Morgen zondag matig tot zwakke wind uit westelijke richting. Maxima temperatuur in Zandvoort, 21 graden. Kwart over vier, goedemiddag zon en kennenland met Jaap. Dit is Changing Man.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 De nieuwe van Jonathan Jeremiah stond op de eerste dag van het North Sea Jazz Festival in Rotterdam met zijn Metropoor Orkest. Of met het Metropoor Orkest moet ik eigenlijk zeggen. En wat was hij goed. Hè? Het nieuwe single heet Hard of Stone.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 Ja, en als we kijken, we, hebben, we hebben optimale digitale projectie. We hebben, we hebben schitterende geluidsinstallatie hier we staan. We hebben een uniek concept in, in, in zaal 2 qua, qua geluid. Waarbij wij nou ja, met, met 61 boxen alle hoeken van, van, van de zaal hebben, hebben gedekt. Beter geluid is er in Nederland niet te krijgen. De officiële opening vond later plaats in een van de zalen. De burgemeester van Haarlem verrichtte de openingshandeling. Samen met zanger Alain Clark en de directeur van Pathé Nederland. Zou uh, zo Alain dat misschien willen doen? Ja, dat vind ik een heel leuk idee. Ja. Heb ik, je dat zeggen? Doe ik je toch staan. <lacht> we zijn natuurlijk hartstikke trots op Alain als geboren Haarlem, en getogen Haarlem. En daarom zou het heel leuk vinden als jij dat doen. Gaar! Hier bij Zondag in Kennemerland van Gloria Estefan en Oye Mikanto. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. We gaan even kijken naar het regio hier in Zandvoort en omstreken. We beginnen in Haarlem.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 Op TV, van tekst TV, op kanaal 45. 45.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 En op de toppen van je kunnen, denk je soms opeens, je doet het niet voor hun, je, je doet het niet voor mij, en zelfs niet voor jezelf. En het bootje alle kansen Om het beste dat in je hand Aan iedereen te laten zien Maar je doet het niet voor u, je. je doet het niet voor mij En zelfs niet voor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 Ierland maakte destijds een ijstijd door, zodat ijsberen en bruine beren elkaar konden, via het ijs konden bereiken. Wetenschappen kwamen uh, tot een bevinding door het uh, mythogendiaal DNA uit tanden en botten van de uitgestorven Bruineberen bruine beren Uit Ierland te vergelijken met het, met het uh, DNA uit mythogonding van de moderne ijsberen en een soortgenoten die duizend jaar geleden leefde. Zocht wat?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 It's clear The future looks bright FM met een half petter van zon, zee, zandvoort en zomerhit Young the Giant heeft dit jaar hun debuutalbum uitgebracht. En na Apartment is dit een tweede single daarvan. En die heet My Body. Zometeen hebben we het tweede uur van zondag in Kennemerland Met nog veel meer nieuws en informatie. Ook over onder andere de Tour de France die op dit moment bezig is. Daar laat er meer informatie over. Nu eerst een plaat van Real El Canario. Een van de populairste DJ's op dit moment. Nu de plaat van Real El Canario. En het eerste plaat na drie uur is de plaat waarvan hij dat heeft geïnspireerd. Benieuwd? Blijf luisteren.